NOS nieuws van 3 uur. Mauscheurs met het nominele achterblijven. Eerder kreeg Brabant al 125 extra regisseurs, maar er zouden meer nodig zijn. In Iran is een miljardair veroordeeld tot de doodstraf. Het is Babak Sanjani die al meer dan twee jaar vastzit. Hij zou miljarden aan olieinkomsten hebben verduisterd. De 39-jarige man zou de fraude hebben gepleegd toen hij samenwerkte met de Iraanse regering om de olieboycott tegen het land te omzeilen. Sanjani is met een geschat vermogen van zo'n 11 miljard euro een van de rijkste mensen van Iran. In Oostenrijk is dirigent Nicolaus Harnoncourt overleden. Hij werd beschouwd als een van de grootste van de hedendaagse muziekwereld. Harnoncourt deed gastoptredens bij internationaal beroemde orkesten, zoals de Berliner Philharmoniker. Hij werkte ook veel met het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Harnoncourt was al een tijdje ernstig ziek. Hij was 86 jaar. Het weer, vooral in het westen en zuidwesten buien, soms met natte sneeuw. Later ook in het noorden en oosten wat buien. Verder af en toe zon, het is zo'n 7 graden. Morgen opnieuw winterse buien, met vooral vannacht en morgenochtend kans op sneeuw. Morgenmiddag wordt het zo'n 6 graden. En dit was het NOS ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 Zal je nu doen, hè, die Nick Kemer. Dat vraagt nog eens af. I promise myself was een hele grote hit eind jaren tachtig. En over het tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. Die tessen komt na een half uur op 1-0 bij Roda. En de rest is nog steeds 0-0 tussen AZ en Excelsior. En Willem 2 tegen Ajax. Om half vier de reggaeton Dat nu plaats van deze week. Maar eerst Fur choice, Dr. Love. He's got the potion and the Hier, Andor Zonbegen op ZFN 107. I'm looking at the smoke as it goes round. And I don't ever think this will burn out. I wish so glowing? I wish so glowing? Yeah, they said that we all turn to ashes. But you shake it up or relax and you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 Single van dus Nieuws Geuzenbroek, Wildfire. Hij treedt dus binnenkort op in het Pantranaatsekt twee weken geleden. Ook al 17 maart is dat. En daarvoor First Choice met Dr. Laud. La, la, la, la. Het is uh, kwart over drie. Het is tijd even voor wat uh, sportnieuws. Michael Matthews is de eerste leider in Parijs-Nice. De Australier van Orica. Had voor de 6,1 kilometer lange proloog 7 minuut 39 nodig. En daarmee was hij een seconde sneller dan Tom Dumoulin... en twee tellen rapper dan de verrassende nummer drie, Patrick Bevin. Giant Roof Dumoulin mocht de zegen dan wel mislopen... maar hij boekte wel al wat tij tijdswind op de concurrenten... zoals Jaron Thomas, 7 op 6 seconden... en Alberto Contador, 27 op 15 seconden. Voor Matthews, tweede bij het WK op de weg... en vorig jaar derde in de Gold Race en Milan saremo was Het pas de eerste koersdag van dit seizoen. En dan wint hij er ook gelijk, hè? Sverre Lunde Pedersen heeft bij de WK Allround de 1500 meter gewonnen. De Noor die voorafgaand aan de derde afstand van het toernooi... ...derder stond in het klassement, klimt naar de tweede plaats. Pedersen die kwam in 1 minuut 46 seconden en 24 honderdste uh, over de eindstreep. ...was daarmee ruimsteller dan Konrad Nitswitski... ...die met 1.46.84 de tweede tijd noteerde. Klassementsleider Sven Kramer kwam niet in de buurt van de tijd van Pedersen... ...want hij eindigde als derde op 1.47.04. Jan Blokhuizen, die ziek aan de tweede dag begon... ...voltooide zijn rit in 1.47.66. Het betekende de zesde tijd. In de klassement zakte hij naar plek drie... De verschillen in de top van het klassement zijn na de 1500 meter iets kleiner geworden. Pedersen heeft op de afsluitende 10 kilometer ruim 5 seconden achterstand op Kramer. En Blokhuizen volgt op 4,68 van Pedersen. Nummer 4, Havert-Bokko, die leidt kansloos voor de medaille. Hij heeft 26,34 seconden achterstand op Kramer en moet hopen dat Blokhuizen zich ziek afmeldt of een hele slechte 10 kilometer rijdt. Dan gaan we even basketballen. De Cleveland Cavaliers hebben in de NBA in eigen huis de topper thuis tegen Boston Celtics met 120-103 gewonnen. Door de zegen blijft Cleveland de Eastern Conference aanvoeren. De Celtics staan derde. De Cavaliers hadden nog wat recht te zetten, want op 5 februari troffen de ploegen elkaar namelijk ook in Cleveland. En toen boog Boston in de laatste 9 seconden een achterstand voor 4 punten om. ...in een 104-103-zegen. En eerlijk gezegd hebben we toen wel gemasseld... ...gaf Boston coach Brad Stevens voor de wedstrijd toe. En ditmaal liet Cleveland het niet zo ver komen. LeBron James nam zijn ploeg bij de hand... ...en was met 28 punten... ...een van de acht spelers met dubbele cijfers. Daarnaast was hij goed voor 11 rebounds... ...en 8... We gaan even golfen, want Rory McIlroy heeft de leiding... in de WGC Cadillac Championship op de derde dag overgenomen van Adam Scott. McIlroy kwam na een ronde van 68 slagen uit op 204 slagen... en staat drie slagen voor op zijn naaste belagers. McIlroy presteerde als enige van de top constant op de winterige baan in Miami. De Noordtier liet vier birdies noteren en leverde nergens een slag in... En daardoor passeerde hij Scott, die zijn goede vorm niet kon vasthouden. Door een ronde van 73 zakte de Australiër naar de tweede plaats... die hij deelt met Dustin Johnson uit de Verenigde Staten. Aan het toernooi in Miami doen de beste 65 golfers van de wereld mee. Goed, we kijken nog even uh, bij de, de velden. Ajax is op de 43ste minuut op 1-0 gekomen bij Willem 2. Milik staat vogelvrij en komt binnen... AZTX Social 00 en Rode SC Vitesse 01. Wij gaan terug in de tijd. Tien jaar geleden was dit een knoepert van de hit: Deep Dish met Flash Dance. You made me wait. Een hit van Nouwzout het het zijn negen maanden geleden. En dan de wordt deep dish Flash Dance. Ja, we zijn vier minuten te vroeg. Ja, ik kan dit los in weer leven. Maar uh, het is tijd voor de nu plaat van deze week. En voordat ik je dat uh, ga voorstellen, kan ik je nog even vertellen dat uh, op 26 en 27 maart de Paul Mundo plaatsvindt in Ahoy in Rotterdam. Op zondag met Farruko Genta di Zona. En Don Omar op het hoofdpodium. En deze grote jongens van de Rackathon zijn maar zelden in Nederland te zien. Voor meer informatie uh, de website van palmundo.nl. Uh, palmundo en uh, volgens mij kost de kaart op zondag uh, iets van 60 euro. Nou Op die uh, Palmundo Festival zal dus op uh, 27 maart uh, ook uh, ja, Farruko optreden. En Faruko is op een zeer populaire jonge reggaeton-artiest uit Puerto Rico, natuurlijk. Hè? Zijn echte naam is Carlos Efren Reges Rosado. En hij is geboren op 2 mei 1991. En daarmee dus een van de jongste grote reggaeton-sterren van nu. Hij heeft toch al enkele Latin Grammy Awards in de wacht gesleept. En zijn nieuwste hit is Obsessionado. En dat is de reggaeton.nu, plaat van deze week. Miró la foto que me has mandado, me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Sin pensarlo de nada te escribo. Me domina el deseo de estar contigo. Imagino la sonrisa que vas a poner. Oh, porque sé. Karen Ramirez met uh, Looking for Love. Een uh, plaat uit uh, volgens mij 1990. Even spieken. Uh, 98 zelfs. door dus zelfs een hele groot hit uh, in uh, Europa. Volgens mij plek nummer 8 in de Euro Breakdown destijds. En daarvoor de reggaeton Nu plaat van deze week. Faruco met Obsessionado. En wil je Faroko zien over drie weken, dus in um, de Ahoy in Rotterdam bij het uh, Palmundo Festival? Ja. Het is hier bij Zandvoort, vijf over half vier. Je luistert naar Zandvoort op zondag en hier is The Pure met Close to Me. I waited, I You now, baby. When I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. So intelligent, yeah. make me wanna reapply to school for the hell of it I'll be the student, you be the teacher Miss sophisticated, such a pleasure to meet you Yeah, but here's the only issue Since we met you gotta turn my world upside down, upside down. And I don't really mind Spider-Man kissing you As long as you're planning on sticking around The happiest boy in the world, the world goes to me Not a chance nobody came close to him ha. I kinda knew you was troublesome yeah. You got me wrapped around your finger like bubblegum Everything that you do, every way that you move There's just something about you you do Moors en Traffy McCoy met uh, Wrapped Up en de For the Cure met Close to Me. voor Zandvoort en de regio. We hebben wat uh, lokaal nieuws voor je, want ik uh, weet niet of je het weet, maar de paddentrek komt weer op gang als de nachttemperatuur boven de 6 graden komt. En niet alleen de padden doen dat, ook kikkers en salamanders trekken erop uit. En ook, uh, ik heb begrepen, uh, lek van de Horen. Als het boven de 6 graden komt, is het gewoon april, hè? dan uh, doet hij gewoon het weer bij dit weer. Vaak gaat dat goed, maar even zo vaak kunnen ze best een beetje hulp gebruiken. We hebben het er dan niet over van horen, maar over de padden natuurlijk. Amfibieën zijn koudbloedig en als de temperatuur wat hoger wordt... kunnen ze zich bewegen en trekken ze naar het water. Om bij dit water te kunnen komen uh, moeten ze helaas vaak een weg oversteken... en de kans is groot dat ze dat niet overleven. Om ze te helpen zijn er veel vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er mensen die zich inzetten voor deze dieren... en daarmee populaties padden en kikkers behouden voor de uitsterven. Ze doen dit langs wegen waar padden oversteken... en waar nog geen paddentunnels onder de weg liggen. Ze sluiten slagbomen, brengen gaas aan langs de weg... en graven emmers in om zo de trekkende amfibieën... handmatig over de weg te zetten. Ook zijn er wegen bekend, uh, die bekend staan als trekroute en waar geen gaas komt te staan... en waarbij s'avonds met lampen wordt afgezocht... De vrijwilligers halen de padden en kikkers van de weg... en zetten de dieren aan de overkant van de weg... om ze daar weer op weg te helpen. Sommige gemeenten passen de straatkolken aan... zodat de padden en salamanders tijdens de trek niet in deze putten vallen. Mensen die zich al ongeveer zes weken willen inzetten voor de padden... kunnen dan contact opnemen met de plaatselijke paddenwerkgroep. Er is plaats voor vrijwilligers die s'avonds of smorgens kunnen helpen... bij het overzetten van de padden... Ook mensen die willen helpen met het ingraven van het gaas... en de emmers of de paddenschermen willen onderhouden... zijn van harte welkom. Op www.padden.nu is meer informatie te vinden... over de paddentrek en de contactgegevens... van de paddenwerkgroepen in Noord-Holland. De Zandvoortse wethouder Lisbeth Tjalek... heeft donderdagavond ter nauwernood... een motie van wantrouwen overleefd. De uitslag bleef hangen op een gelijkspel. 8 tegen 8... De motie werd ingediend tijdens een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering door de voltallige oppositie van VVD, Partij van Arbeid, Sociaal Zandvoort en GBZ. De partijen vinden dat zij niet tijdig en onvolledig zijn geïnformeerd over de samenstelling van de groep vluchtelingen die Zandvoort binnenkort versneld zal gaan huisvesten. Dit terwijl de wethouder die informatie kennelijk wel had. Twee dagen na de raadsvergadering van vorige week... dinsdag zou er aan hulpverleners immers bekend zijn gemaakt... dat er zeker 18 alleenstaande Eritrese vrouwen naar de badplaats zouden komen... als mede een aantal gezinnen. De oppositiepartijen in Zandvoort zijn laaiend over de in hun ogen onjuiste... en volledige informatie die is verstrekt rondom de 40 statushouders... die versneld in de badplaats zullen worden gehuisvest... De wethouder verdedigde zich door te zeggen dat ze vorige week wel een lijst had... maar dat hij vertrouwelijk, onvolledig en ook zeker niet definitief was en is. Ze had het daarom niet opportun gevonden die gegevens met de raad te delen. Voor de oppositiepartijen was de uitleg bij lange na niet voldoende. Partij van de Arbeid, fractievoorzitter Tonen memoreerde dat dit niet de eerste keer was... dat een goed deel van de raad de informatievoorziening van de wethouder onvoldoende vond. Coalitiepartijen, oudere partijen Zandvoort, CDA en D66 aanvaarden de uitleg van de woud wethouder wel ten volle. Zij noemden het onbegrijpelijk dat voor deze zaak... tijdens het voorjaarsreces de raad extra bij elkaar was gehaald. Bij afwezigheid van raadslid de Vries van de oudere partij... staakten de stemmen op acht voor en acht tegenstemmen. De motie zal daarom in principe bij een volgende raadsvergadering... opnieuw in stemming worden gebracht. Die vergadering staat gepland voor 22 maart. Op uh, maandag 7 maart... Um, opent wethouder Gertjan Bluis om vijf uur de nieuwe jongerenontmoetingsplek... op het braakliggende terrein tegenover de concernen in Nieuw-Noord. Een eigen hangplek is al lang een van de gekoesterde wensen van de jeugd in Zandvoort. In 2013 hebben de jongeren een brief gestuurd aan de gemeente... en de politieke partijen met de vraag om een eigen hangplek. Begin 2014 hebben de jongeren dit besproken met raadsleden... en in overleg met de jongeren is gekozen voor het braakliggende terrein tegenover het nieuwe brandweerkazerne in Nieuw-Noord. Nu, nu het zover is, um, is de hangplek ingericht met een cabine, een bankje en een prullenbak. Nou, tot zover de lokale informatie hier bij Zandvoort op zondag. We duiken weer de tijd in. Tien jaar geleden was dit en dit. Mac and Leo Sayer, thunder in my heart again. Leo Sayer, Thunder in my heart again, Smooth and Terrell, Slowdown en Sigala, Easy Love. Dat zijn de drie platen die je achter elkaar hoorde bij Zandvoort op zondag op deze 6 maart 2016. We kijken even op de velden. In um, Tilburg is het uh, verzet van Willem II gebroken, want het uh, staat 4-0 in uh, Tilburg. Klaas, uh, die scoorde net 4-0, 3-0 van um, Tjeunen en 2-0 door Bassoer. Uh, AZ staan we het 1-0 voor in Alkmaar tegen Excelsior. En bij Roda Vitesse staat het 1-1. Het werd net gescoord door Van Duinen. Goed, verder met muziek. Uw Bella Cossa is hier van Eros Ramazzotti. <muchas> Ci vuole passione con te e un vinciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia, ricordi la volta che ti canta, fu subito brigusi, ti dico una cosa se non la sai. Per me vale ancora così, ci vuole passione.